Uit een land en ik spreek deze taal dus niet en als ik dan nieuwe woorden hoor dan uh, dan ja dan vind ik dat toch wel heerlijk en ik vind het moeilijk om het toch allemaal op te slaan maar er zijn er zoveel een, uh, een Nederlander die heeft uh, een woordenschat van 5000 woorden dat zijn de intellectuelen <laughs> gemiddeld hebben ze 2000 maar uh, ik ik mag blij zijn als ik de 500 heb. Maar ik... Eh, als broeder Verdouw die gaat... Eh, iemand leert... En ik erbij zit... Dan spreekt hij soms een woord van een, een... metafoor. En dan moet ik dat gauw opschrijven. Hij probeert iets uit te leggen... Maar het is een metafoor, Louis. Ik snap niet helemaal wat hij zegt. Maar ik wil het wel weten. En soms zegt hij... Ja, dat is spreekwoordelijk... Zoiets. En dan zegt hij wel eens... ja, dit is, dit is taalkundig. En dan zegt hij ook wel... ja, dit is een gelijkenis. Nou, in Javaan kan je alles vertellen. En wat je moet doen is allemaal onthouden. En als je dat niet kan, moet je opschrijven. En vandaag zegt hij... het is een uitdrukking van je geloof. En dat moet je ook maar hebben. Schrijf het op en onthoud dat heel goed. Want... Die woorden heb je dus nodig om iemand duidelijk te maken. Wij, wij wonen op deze aarde, maar wij zijn van een koninkrijk in de hemelen, zegt de Bijbel. Het is, het, is, het is allemaal geestelijk. En die moeten we onder woorden brengen. Het is echt niet makkelijk. Als de mensen zeggen van, ah, oh, dat is zo eenvoudig. Uh, ik vind het niet eenvoudig. We moeten echt ons eigen verdiepen in alles. Ik heb vorige week heb ik gesproken. En ik heb heel veel verhalen verteld. En eigenlijk wil ik een stukje terug daarheen. Want gezien de tijd. Als je met het woord bezig bent. Dan kijk je zo. Denk je, oh, ik heb niet veel meer. En dan heb je een hele preek voorbereid. En dan moet je eigenlijk stukken laten vallen. Om toch het stukje verhaal te vertellen. En dat iedereen dan toch moet begrijpen. En vandaag is het dus weer zover. Maar uh, ik had het vorige, vorige week verteld. Over de tien maagden vijf waren de dwaas en de andere vijf waren de wijze maagden. Een heel triest verhaal, wat het hebt u allemaal wel gehoord en verstaan. En daarna ben ik namelijk gegaan naar Efeze. Het boek Efeze 5. En daar wil ik met u uh, toch nog een stukje over, over spreken, voordat ik verder ga, indien mogelijk. Efeze 5, en dan wil ik beginnen vanaf uh, vers 6. En dat zegt uh, Paulus hier, laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan vertelde hij hier verder dat wij niet het licht hebben, maar wij zijn het licht. Dat heeft u vorige week ook gehoord. Dus wij zijn het licht in deze wereld. En dan is vers 14... Zeg die onwaag, gij die slaapt. Word eens wakker. En op een gegeven moment komt er een tekst... waar ik eigenlijk nog opnieuw terug wil komen. Maar dat is heel erg belangrijk. Ik ga vers 15 beginnen te lezen. Ziet, dan, ziet dus nou letten toe... hoe gij wandelt. Niet als onwijzen, doch als wijzen. U die gelegenheid te nutten makende... Want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig. Maar tracht te verstaan. Wat de wil des heren is. Dus het is toch niet makkelijk. We moeten toch ons best doen. Om de wil van de heren te verstaan. En bedring u niet. Aan wijn staat hierop. Hij zegt dus ook niet dat je niet wijn mag drinken. Maar hij zegt bedring je niet aan wijn. Waarin bandeloosheid is. Maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkaar in psalmen. Kijk, en waar het eigenlijk om gaat, is namelijk dat we vervuld moeten worden met de geest, staat hier ook met de hoofdletter. Vorige week heb ik een getuigenis gehoord van Paula, en ik vond het een heel mooi getuigenis. En ze zei dat ze moet ophouden met zielig zijn. Ja, ik zou de amen kunnen zeggen. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Je kan nog tegen de mensen zeggen. Houd toch op met het zielige gedoe van je. We weten dat ook wel. Maar die tranen die rollen uit je ogen. Ik, ik bedoel over, over je wangen heen. Maar houd op met het zielig zijn. Maar hier staat. Uh, de, je, je moet dus, er moet een, een manier zijn om daarmee op te houden. Maar je kan, je kan het honderdduizend keer zeggen tegen de mens. Houd toch eens op met dat zielige gedoe van je. Maar dat werkt niet. Dat werkt niet zomaar. Ja, sommige mensen zijn gewoon zielig. Ik heb ook een tijd dat ik, dat ik zielig ben. Ik ben altijd zielig. Echt waar. Ik, ik, ik ben een huil, huilenbalk eerste klas. Ja, echt, echt waar. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Het is te veel om ze te vertellen. Je hebt natuurlijk weinig of bijna niets van me gehoord. Maar ik heb heus wel in een dal gezeten. Dat je er bijna nooit meer komt. Ik ben blij dat dit onderwerp hier, hier, hier gesproken mag worden op, op deze dag. En zeker ben ik blij dat wij hier in onze gemeente een schema hebben van de mens. Dat heb ik nog in, ene, in geen ene gemeente gezien. En toen ik dat schemaatje zag, toen, ja, werd ik eigenlijk geraakt door die schema. Ik heb een schema gehad, dat was de eerste, dat het zo zag hij dan eruit. Het is een A4'tje, zwart-wit. En het is helemaal blanco. Is het. en ik heb er echt wel dagen aan besteed, maanden aan besteed. Iedere keer probeer ik er een stukje bij te bij te schrijven van en wat het eigenlijk inhoudt. Maar dat is ook heel erg belangrijk. Weet u, je je kent dus op een gegeven moment je je, je gevoel. Ja, je kan, je kan je gevoel kan je leven begraven. Weet u wel? Gevoel leven begraven. Bij de Reiki zeggen ze anders. Bij de Reiki wordt je geleerd: ja, er zijn er 500.000 van die leraren die Reiki uitspreiden. Ja? Dan zeggen ze: dan moet je al je problemen al je, moet je in laden plaatsen. Je moet het een plekje geven. Geef een plekje. Maar broeders en zusters, ons hart is geen begraafplaats. Daarom zeg ik ook: je kan je gevoel, kan je wel begraven, leven begraven, maar hij sterft dus nooit. Ik heb 30 jaar met dat gevoel gewandeld, gelopen. Ik weet wat het is. Ik wil niet zeggen dat ik een expert ben, absoluut niet, maar ik weet wat het is. Ik ben eigenlijk achtergekomen hoe je er van af kan komen. Daarom ben ik zo blij. ...op deze morgen, dat ik ook een stukje hierover mag spreken. Maar hier zegt Paulus, in vers 19, dat we vervuld moeten worden met de geest. Maar voor die, voordat hij dat zei, zegt hij ook, bedring je eigen niet. Met andere woorden, hou die geest van die fles in die fles. Dat het niet in jou komt. Je kan er wel van genieten, maar dring niet te veel. Maar de geest, dan moeten we dus alle dagen onszelf mee voeden. Je kan dus niet in een week zeggen van nou, nu heb ik genoeg voor de hele maand. Het gaat gewoon niet. Wat u vandaag geleerd hebt, dat verwatert over twee maanden. Dan moet je steeds herhalen en, herhalen en herhalen. Dat doet Paulus, dat doet Petrus, iedereen doet dat in de Bijbel. Dus waar het om gaat is, wij, wij, wij zijn een levende ziel. Ik heb hier dat plaatje mogen... ...mogen gebruiken op deze morgen... ...als u dat ziet... ...dan ziet u daar dat het Gods woord is... ...en Gods woord is zaad... ...staat erop... ...en als u dat ziet... ...dan werkt dat alleen maar... ...door het horen... ...dat horen dan mag van mij grotere letters komen... ...om te leren... ...want sommigen leren niet zo makkelijk... ...hij gaat alleen maar op die manier... ...komt hij dan binnen... ...en dan gaat hij naar de geest van de mens... Maar hij komt daar niet zomaar. Hij moet door de wil van de mens komen. En dit is een groot probleem. Want de wil van de mens is aan niemand, maar dan ook aan niets onderworpen. Als je zegt, ik wil het niet. Nou, je kan er alles doen. Dan gebeurt het ook niet. Ik doe geen moeite, ik doe geen moeite meer. Ik maak geen stap meer voor dat soort mensen. Echt niet. Maar als ze niet willen, dan willen Als ik het niet wil, dan gebeurt het echt niet. Want zo ben ik ook weer. Dat geldt voor iedereen. Dus je moet van ganse harten willen. En niet zeggen van ja, ik wil het wel. Nee, je moet het echt willen. En in die geest, daar komt de Heilige Geest te wonen. En die Heilige Geest die daar woont. Dat is een zegel die, Gods plaatst, die God plaatst in de mens. En die geest, dat beheert God met jaloersheid. U bent door die geest, door die, door die, door die zegel, bent u van hem. Wil maar eentje amen, zeg. Geef niet Teweeg. Dus u bent bezegeld met de heilige geest die hij, die hij met, met jaloersheid beheert. Begeert. Dank u wel, broeder. Het probleem die we namelijk hebben, we kunnen namelijk door trauma's, door, door allerlei zaken wat broeder Verdouden net gesproken heeft, kunnen we last van hebben. Maar het grootste probleem die we daarom hebben... ...is namelijk ons gevoel. Maar het is moeilijk om tegen gevoelige mensen te vertellen... ...je moet niet op je gevoel afgaan. Want je krijgt er gewoon problemen mee met elkaar. Je kan dan niet meer verder met elkaar leven... ...door één deur. Jij bent met je gevoel, je gevoel... ...je weet niet wat ik voel. Nou, dat weet je dan ook niet. Maar het probleem van alles is... ...dat zit dan toch in je ziel... Wat wij moeten weten is, ik heb een probleem. Dat moeten we weten. We hebben hier een boekje, er staat over de geestelijke oorlog en de strijd om de ziel. De Heer heeft gesproken dat gezonde mensen, die hebben geen dokter nodig. Alleen zieke mensen. Voor de zieke mensen onder ons. Neem dan zo'n boekje mee. En dan heb ik alleen maar over de zieke mensen die van ganse harten willen genezen. Anders heb je niks aan het boekje om thuis te, te laten liggen. Echt niet waar. Het is nutteloos. Maar neem dat boekje mee. Want er is voor gezorgd dat u, als u door dit boekje heen gaat, dat u bevrijd kan worden. Als u dan nog problemen hebt, kom dan. Bespreekt dat. Maar is dus allemaal stap voor stap. Is dat behandeld. Het is, het is zo mooi. Zo mooi. Zo mooi. Klaargemaakt. Dat je hoeft niet meer met pijn te lopen. Echt waar. Wij zijn experts. In, in, in, in, in, in de trauma's te verstoppen. Weet je wel. Wij we zijn eigenlijk uh, figuranten. Wij zijn comedianten. Dat kunnen we heel goed. Hoe gaat het zuster? Ach, het gaat wel. Of het gaat goed. Ja. Ik, ik zelf ook hoor. Ik ben ook zo'n expert. als je, Mijn vraag gaat beter, maar dat komt er komt maar weinig voor. Maar vaak is het gaat goed. Zo zeggen we dat. En op een gegeven moment barst je in tranen. Ja, we zijn tranen van blijdschap. Nou, je kan me veel vertellen. Ja? Daar zijn we gewoon heel goed in. Maar er is een mogelijkheid om er van af te komen. Dat wil ik namelijk doorgeven. Want God woont in ons. Maar nog verder te spreken over die geest, die geest hebben we namelijk heel hard nodig om te kunnen doen wat God ons opdraagt. Want als je, als je zegt van nou, uh, ik, ik wil niet meer zielig zijn, of wees nou eens sterk, dan moet je kracht hebben. Maar waar haal je dat vandaan? Dat haal je uit de geest van God. Ja, maar ik heb door de geest. Nou, u hebt van mij gehoord vorige week. Dat, dat uh, met handen opleggen. En twee handen opleggen. Dat je dus. Uh, dat je de geest dus echt niet hebt. Ja? Dat komt echt door het woord. Het woord die God tot je spreekt. Daar de geest van. De adem. Daar moet u dagelijks mee vervuld worden. Daar moet u sterk in worden. Want dan pas. Kan je doen wat God van ons vraagt. Want. Tot hier snappen we het allemaal. Maar het wordt steeds moeilijker. Als je naar vers 21 gaat, dan zegt hij: En wees elkander onderdanig. Ik heb vorige week al gezegd dat het een vloekwoord is, ook voor de christenen, elkaar onderdanig zijn. Het gaat heel ver. Het is heel moeilijk. Als je naar vers 22 gaat, dan zegt hij: Vrouw, Vrouwen, wees uw man onderdanig als aan de Heer. Want de man. Is het, is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus, het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Voor de mannen heb je vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Broeders en zusters, u kan verder lezen. Maar het is een probleem. Als u die geest van God niet in u hebt. Ik kom uit een land aan de andere kant van de wereld. Daar, zijn, daar, daar, daar gelden andere regels als dat wij hier kennen. Daar tellen de vrouwen niet. De mannen die heersen over de vrouwen. Zo'n man kan gewoon tegen zijn vrouw zeggen: Je blijft vandaag thuis. En ze zal geen stap de deur uitzetten. Buiten de deur zetten. Echt niet. Dat is niet wat God wil. In Europa, daar is het tegen, in Nederland, denken de vrouwen. Dat zij de commandant zijn van haar mannen. Weet u dat? Ik meen het wat ik zeg. Ze denken dat God geplaatst heeft als een commandant van je man. En wat heeft God eigenlijk gezegd? Wat heeft hij gesproken? U moet eens terug naar het woord. God heeft de vrouw geplaatst om de man te helpen. Hoe mooi is dat niet? Dat is, daar is het om bedoeld. O oh ja, maar mijn man is zo. Ondersteun hem. God zal je zegenen. Ook al gaat hij verkeerd. Ondersteun hem. En als het fout is gegaan, ondersteun hem nog om op te staan. Want de Heer is met hem. De Heer is met hem. Maar ook met u. De taak die we gekregen hebben als vrouw is om hem te ondersteunen. De man daarentegen moet de vrouw lief hebben. ...als zijn eigen lichaam. Dus een man die zijn vrouw lief heeft... ...heeft gewoon zijn eigen lichaam lief. Hij zal hem nooit kwaad doen. En God waakt over dat gezin. Het is dus nooit anders bedoeld. Maar dit alles hebben we nodig... ...als we ons eigen dagelijks vervullen met de geest van God. En anders komen we er niet... God werkt altijd op deze manier. Zijn woord, wat zaad is, die komt in ons wonen. Als God met zijn woord niet in ons kan komen, als God dus niet in mij kan komen met zijn woord, dan kan hij voor mij ook helemaal niets betekenen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. U kan bidden voor mij wat u wil... Maar als God niet door mij kan komen, kan hij voor mij ook niks doen. Hij kan me ook niet helpen. Want hij werkt alleen maar op die manier. God werkt door mensen. God werkt door u en door mij. Door middel van zijn woord. En hij heeft nog nooit anders gedaan. Nooit. Het scheelt helemaal geen nieuws. God en zijn woord, dat is één. Kijk, en dat de duivel altijd ons achterna loopt, dat moeten we weten. Want alles wat wij hebben... Dat wil hij hebben. Ik wil met u verder gaan naar Jacobus 5. Ik ga eerst heel even naar Jacobus 1, vers 2. Houd het voor, voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velelei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof, volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft en eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden, staat hij maar hij moet bidden in geloof, in geen enkele opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijk op een de golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Tot zover. En vers 12 zegt, zalig is de man die in de verzoeking volhardt. Wanneer. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des leven ontvangen. Die hij beloofd heeft, aan wie hem liefhebben. Het is een hele mondval. Maar hij wil hiermee zeggen dat we een deugdelijke christen moeten zijn. Wij moeten dat geloof die we in ons hebben... Dat moet zichtbaar worden in ons doen en laten, Ook wanneer we verdrukt worden. Daar kunnen we, daar kunnen we met z'n allen pas echt zien dat geloof echt is. Het is een prachtig mooi boek. Maar ik ga u verder naar Jacobus 5. Vers 7. Heb dus geduld broeders. Tot de komst des heren. Hoe lang moeten we geduld hebben? Totdat ik kom. Maar weet u wat, wat hij eigenlijk bedoelt met geduld hebben? En dat is heel belangrijk om te weten. Weet u, de, het grafiek van een, van, een, van, een, van een gelovige moet dus dit zijn. Dat hij langzaam omhoog gaat, maar hij moet omhoog gaan. De grafiek mag dus nooit dit doen. Maar altijd, al is het langzaam, toch omhoog gaan. Het geduld, dat wil zeggen dat we dus stabiele christenen moeten zijn. Maar God woont in ons. Hij weet wat we doormaken. Hij is er gewoon bij. We hoeven niet zo hard te schreeuwen daarheen toe. Eén gebed. Daar is hij van ons vandaan. Hij is niet verder weg. Maar we moeten hier dus geduld hebben, totdat hij komt, zegt hij. Zolang moeten we geduld hebben. Moet je hebben, hè. Als we dus het geduld van de wereld kennen, dan... joh, je moet geduld hebben. Maar dat moet je hebben. Waar hou je dat vandaan? Je moet geduld hebben. Ik heb geen geduld. De meeste christenen zijn niet geduldig. Echt niet. Zie de landman wacht op, op de kostelijke vrucht des, des lands. En heeft geduld. Totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. Oefen ook. Gij geduld. Sterk uw harten. Want de komst des heren is nabij. Het komt niet automatisch. Je moet dus, hier staat er, staat er geschreven dat je dus je harten moet versterken. Je moet het Oefenen. Dus het komt niet zo van, ik bid en, en het komt uit de hemel vallen. Op die manier gaat het dus gewoon niet. Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie de rechter staat aan de deur, broeders. Neem tot, neem tot een voorbeeld van de gelatenheid en, ge, en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie we prijzen en zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit, de, uit het einde dat de Heer deed volgen gezien. Dat de Heer rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Dat kunnen we allemaal uit Torah geleerd hebben. Broeders en zusters, wat ik eigenlijk naartoe wil is... Dat we dus alle dagen van ons leven moeten leren. En moeten weten, wanneer we een Christen zijn, wat we eigenlijk aan elkaar hebben, maar dan ook aan God. We moeten weten wie we zijn in Christus. Gedraag je eigen niet als, als een vreemdeling. Van ik weet het niet. Wij moeten dus, heel veel dingen moeten we dus leren. Het is makkelijk om te zeggen van: broeder of zuster wil je voor me bidden. Ik heb een tijd gehad dat er, als er nieuwe mensen komen... nou, die komen dan naast je zitten... en die hebben dan problemen... en vragen maar, wil je voor me bidden? Ik heb daar gewoon problemen mee. Ik wil dat eigenlijk meer weten. Ik heb ook wel eens... iemand geweigerd die naar voren is gegaan... en die vroeg aan mij... wil je voor mijn zoon bidden? En dat er toch een ander uit de gemeente... ik zeg, nee... lieve zuster... Ieder ouder heeft autoriteit van God gekregen over haar kinderen. Omdat de Heer ons geleerd heeft. Wanneer je, wanneer je moeilijkheden hebt of problemen hebt. Ga dan je binnenkamer in. En bid tot de vader. En hij weet al volgens je bid waarvoor je eigenlijk bidt. Dat is heel mooi. Maar toch hebben we, toch, hebben we de, de gewoonte... En uh, nou ja, dingen groeien gewoon al eenmaal zo. Dat we graag de priester laten bidden. Of iemand die hiervoor staat. Om van onze noden van af te komen. Ik heb er altijd problemen mee gehad. Ik heb er altijd maar laten gaan zoals het gaat. En uh, waarom? Omdat ik zelf ook niet altijd alles weet. En niet zeker weet. Ik heb toch ook moeten leren met de jaren. En dat incident heeft ongeveer vijf jaar geleden. Is dat, is dat voorgekomen. Maar goed. Een ander heeft dan toch voor haar gebeden. Voor haar zoon. En ik heb daar respect voor. Ik, ik was ook niet beledigd of zo. Het is gewoon voorgekomen. Maar als ik dan hier dan weer lees. In Jacobus. Dan werkt dat er toch anders. Lees met me mee. Maar vooral mijn broeders. Zweert niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eet ook, laat ja bij u ja zijn en nee, opdat gij niet onder het oordeel valt. Heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Even terug, het boek Jacobus is geschreven voor de, het volk Israël, voor de twaalf stammen. Daar is die brief naartoe gestuurd. Hij is geschreven aan christenen die weten waar ze mee bezig zijn. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hem bidden. Is iemand blij te moeden? Laat hem loszingen. Zing voor de Heer als je blij bent. Dans voor de Heer. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan. ...de oudsten der gemeente tot zich roepen... ...opdat zij over hem een gebed uitspreken... ...en hem, niet, en hem met olie zalven in de naam des Heren... ...en het gelovige gebed zal de leider gezond maken. En de Heren zal hem oprichten... ...en als hij zonde heeft gedaan... ...zal hem vergiffenis geschonken worden... Beleid daarom elkaar die zonden. En bid voor elkander. Opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Doordat er kracht aan verleend wordt. U moet het echt doorlezen. U moet dus ook niet stoppen met lezen. Om te zeggen van nou kijk zie je wel. Een gebed van een gelovige vermag veel. Dus ik laat... Mijn problemen maar even door iemand bidden. Zo staat het er niet in. Broeder Verdauw heeft mij vroeger geleerd. Zit hij zit hier nog. Dat is jaren geleden voordat de gemeente bestond. Dat deze tekst bestemd was. Als het te ver is gegaan. Als u in geloof bent. En u bent echt te ver gegaan. Dan geldt deze tekst daarvoor. Doe de verdaal. Amen. hè. Zo heeft hij mij dat geleerd. En zo heb ik dat ook gezien. Van dat het waarheid is. Als u een probleem hebt, kunt u zo tot de Vader komen. En echt waar. De Vader zal uw problemen weghalen als sneeuw voor de zon. Ik heb de ervaring. Anders had ik hier echt niet gestaan. Ik heb dat gewoon nodig. En de Vader weet gewoon dat ik zwak ben. Hij laat me dingen zien. Zo heb ik het uh, mogen leren. Hij is mijn genade geweest. Daarom sta ik hier ook. Maar er zijn er ook bij, zoals het hier staat. Het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. Hier staat namelijk op dat de Heere hem gezond zal maken. Als hij ziek is. Hij zegt niet dat hij jou zal genezen. Ieder die ziek is, die wil genezen worden. Dat is helemaal geen probleem. Maar de Heer, die wil je gezond maken. Geest, ziel en lichaam. Dat wil hij echt doen. Maar hij, hij zegt hier ook dat je dus met elkaar moet bidden. Je moet bidden en je moet je, je, je, je zonde beleiden aan elkander. Maar die zonde die. Die, die houdt eigenlijk alles vast. Daardoor komen we in de problemen. Je kan dus niet bidden en doorgaan met de zonde. Dus je moet echt, je, je, je moet echt tot bekering komen. Veel mensen willen gewoon van de problemen af, maar komen niet tot bekering. En wanneer we in gebed gaan, dan weet God al eigenlijk wat we bidden zullen. Wij moeten dus echt, wij zijn, zijn naakt voor hem. Niks is voor hem verborgen. Hij weet het gewoon. Iedereen wil genezen. Iedereen wil ook geloven dat hij genezen zal worden. Maar dat wil hij. Vele mensen die, die, die kunnen bidden. Oh, ik heb het wel eens een keer meegemaakt hoor. Dat ik zou bidden van vader. Maak me rijk. Als ik rijk ben zal ik een mooie kerk voor je bouwen. Ik denk dat er vele mensen het zo gedaan hebben, zo gebeden hebben. Als het goed met me gaat, zal ik alles doen voor de Heer. Maar zo werkt dat niet. Ik heb geleerd. Ik heb geleerd dat je een stap moet maken. En God zal die stap zegenen. Telkens als je een stap maakt, dan zegen je die stap die je maakt. Zo werkt dat namelijk. Het komt niet allemaal zomaar aanwaaien. We kunnen regelmatig blijven bidden van, vader wat wilt u met mij? Dat hoor ik ook zo vaak. Je moet gewoon doen wat in je vermogen is. Kijk nou eens eventjes om je heen. Wat kan ik, wat kan ik hier betekenen? De kleinste van ons zal de grootste zijn in de koninkrijk van God. We hoeven dus niet te, te ver te zoeken voor dingen. Er is nog zoveel werk te doen. Uh, te doen in je omgeving, in je directe omgeving, heeft God mensen nodig, maar wat Jacobus 5 betreft, broeders en zusters, beleid je zonde, echt, Ananias en Zephira, die dachten ook wel, dat ze, dat ze eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen, God in de maling gaan nemen eigenlijk, maar dat zijn ze aan het doen, dat moeten we echt niet doen. We moeten met een Reinhard moeten we naar hem toe komen. Mijn vader, ik heb gezondig. Ik heb fouten gemaakt in mijn leven. Wil u mij vergeven, vader? En geef me nog een keer een draai om mijn oren als ik weer verkeerd doe. Ik wil echt bekeren. En doe dat nou. Het is een strijd. Maar we moeten bekeren. Als we dus ons eigen niet bekeren, zullen we dus niet gezond worden. Negen van de tien woorden die in de Bijbel tegenkomt. Dan zegt de Heer Jezus volg mij. Weet u dat? Volg mij. We moeten hem volgen. Volg mij. We moeten gewoon zijn weg bewandelen. Zoals hij dat wil. Maar wij zijn van hem. Want hij heeft ons bezegeld met zijn geest. In ons. Wij zijn van hem. Die zegel die in de mensen is. Dat is een verbond tussen zegen en vloek. Dat heb u en dat heb ik aanvaard. Of de zegen of de vloek. Ik wil u niet ontmoedigen. Ook de zegen van God kan ons heel veel pijn doen. Er zijn genoeg voorbeelden in de Bijbel, weet u dat? Zacharias heeft jaren gebeden voor een kind. En met zijn kind. Die werd onhoofd, Wat een verdriet. Dus zeg nou niet dat dit van God komt of niet van God komt. Een zegen kan soms ook heel zwaar zijn. Maar wij weten gewoon dat wij op de goede weg zijn. Wanneer we het woord handhaven. Wat er ook gebeurt met ons. Leuk of niet. Dit is de weg die God ons heeft gegeven. Toen Abraham en Isaac drie dagen lang wandelt naar de berg toe. heeft hij ook niks gezegd van zo of zo. Hij is de volgende dag gelijk vertrokken om zijn zoon te overen. Hij vraagt niet drie keer van is het van God of is het, is het God nou of het dit nou. Of... Er, zijn, er, zijn, er zijn dus gewoon mensen die, die, die bidden, die bidden, die bidden en die laten zijn eigen bidden. En zeggen van ja, God zal je een kind geven. Nou, één jaar voorbij gaan, twee jaar, voor, derde, vier jaar, voor, geen kind. Op een gegeven moment zagen ze een kind lopen. Oh, God zal wel dat bedoelen. Nou, oké. Okay. Kind aangeadopteerd. En twee jaar later. Wordt er toch een kind. Hoe zit dat? Hoe zit dat nou? Zo moeten we niet omgaan. Zo moeten we nu echt niet omgaan. Niet op deze manier. Want dan ben je volgens mij geen deugdelijke christen. Wanneer we nodig hebben, zal God, ons, zal God het ons geven. Vraag het maar en je zal het krijgen. Weet dan, als je, dus, je bidt, dat God daar antwoord op geeft. de alle tijden. Want hij weet gewoon wat we nodig hebben, zegt hij. Je hoeft het niet hardop te bidden. Je hoeft het niet aan mij te vragen. Je kan het zelf tot de vader gaan. En als er problemen zijn daarin, dan ga je altijd nog naar de priester toe gaan. En het hele situatie voorleggen aan de priester. Ligt niet één woord. Dat is in uw belang. In mijn belang. Want vaak zeggen we heel veel dingen wat, wij, wat ons is aangedaan. Maar nooit vertellen we wat ik heb aangedaan. Wat ik heb aangericht bij die lieve mensen. Dat horen we dan nooit. Maar leg het neer bij de Heer. Als je nu uitkomt. Als je problemen hebt. Als je traumas, traumas hebt in je in leven. In de ziel. Kom dan. Bespreek dat. Het probleem die we nog hebben is namelijk in die ziel. Broeders en zusters. Is dat, ik, dat, dat daar in die, in die ziel namelijk. Eén woord in zit. Dat is intellect. Ons intellect staat ons in de weg. Wij zijn soms te intelligent. Ik denk dat het voor domme mensen soms makkelijker is. Om de Heer te volgen als voor intelligente mensen. Mijn intelligentie staat me in de weg tussen mij en God. Ik weet soms alle dingen beter. Ik weet het beter dan God. Maar zo werkt het namelijk. Dat de geest van God. Daar moeten we van leven. En de ziel, die, die, die transporteert dat weer naar je lichaam, die een tempel van God is. Zijn we dat met elkaar eens? Dat ons lichaam de tempel van God is. Maar we worden gevoed door de geest van God. Alleen wat het woord zegt, dat moeten we doen. We moeten dus veranderd worden van ons denken. Dit boekje zegt ook wat wedergeboren is. Ons lichaam is niet wedergeboren. Maar de geest is wedergeboren. Lees het. Als u zegt ik heb problemen in mijn ziel. Lees dat nou. Het zal je, het zal je gelukkig maken. Echt waar. Want dat kwellen in je. U kent er wel 30, 40 jaar. Mensen die in de jappenkamp hebben gezeten. Mensen die in de Duitse kampen hebben gezeten. Mensen die gekweld zijn door hun kinderen. Of, of de kinderen door hun ouders. Het maakt niet uit. Noem er maar eentje op. Het is dus allemaal ellende en naderheid. Maar je kan ze niet verstoppen. Je kan het niet begraven leven. Want eens komt het gewoon weer op. Het is bij mij ook gebeurd. En weet u, op een gegeven moment wil je gewoon dood. Je verlangt gewoon om te sterven. stoppen. Dat doet de ziel met de mens. Trauma's in de mens. Maar wij moeten weten wie we zijn in Christus Jezus. En God wil ons gezond maken. Ga niet, ga niet alleen maar voor je genezing. Iedereen weet wel. Want soms zijn we er niet genezen door, door, door gebed. Dan zeggen we van, ja, God geneest geen mensen meer. Of je gelooft niet genoeg. Broers en zusters, ik kan u verzekeren dat ieder mens die ziek is, die wil genezen. En die gelooft in genezing. Maar God wil ons gezond maken. De man die 38 jaar ziek is, precies hetzelfde. Ik heb dat al zo vaak ge uh, gezegd en voor mij is dat gewoon een, een verhaal die altijd bij me is. 38 jaar ziek en de Heer wist dat. En dan zegt hij, wil je gezond worden? Ja, maar Heer, ik heb niemand, zegt hij. Ik heb niemand. De heer vraagt of je gezond wil worden. Dat vraagt hij. En het enige wat hij zegt is. Sta op. Met andere woorden. Volg mij. Dat is wat hij steeds zegt. In zijn woord. Het woord is scherper dan twee snijdende zwaar. Prachtig mooi. Dat van eenheid, Ziel. En geest. Alles ligt gewoon klaar. U kan hem zo meenemen. De tekst van de Colossensen staat erop. En van de, uh, de Testolossensen. En de Hebreeën, Hebreeën 4. Staat er gewoon opgeschreven hierachter. U hoeft niet verder te zoeken. U kan, u, kan, u, u kan het zo lezen. Zo mooi en zo makkelijk gemaakt. Voor een ieder. En de Heer is met u. Amen.